De week. En een hele verdrietige waterpoloavond is het geworden. Bob van de Tak. Ja, niet voor de Italiaanse vrouwen, want die bouwen nee. hier een feestje natuurlijk. De wedstrijd is afgelopen. Eindstand 7-6 in het voordeel van Italië. en De Olympische droom van Oranje ligt dus aan Diggelen. De titel behaald in Peking in 2008 zal niet verdedigd worden in Londen. Geen doelpunten meer erbij gekomen in die vierde periode. Nederland was aanvallend onmachtig, kon niet meer tot score komen. Had ook niet echt. ...veel geluk met de arbitrale beslissing. Een aantal overtredingen van de Italiaanse kant... ...niet bestraft door de scheidsrechters in de slotfase. Ja, dat is het nadeel als je tegen het thuisland speelt. En dus grote, bittere teleurstelling bij de Nederlandse ploeg... ...na het goud van Peking niet geplaatst voor Londen. Ja. En we zaten even de beelden te bekijken. En ja, ze heet echt Casanova, Jeroen. Ik heb het, het gegoogeld en het klopt. Elisa ja, Casanova heet ze. Die, die, die ja, voor de mensen die, die dat niet weten. Maar ze is beeldvullend. Nee. Ze weegt denk ik een kilo of honderd. En ze, stopt, ze staat op doel, denk ik dan. Nee, of niet? Nee, nee dat ik weet ik Dat ben ik <lacht> echt niet. <lacht> ze, heeft, ze heeft volgens mij net onze, onze kiepstok dodelijk verwond met een schot. <lacht> <lacht> ik ook weer en nemen. volgens mij is ze vergeleken met vier jaar geleden nog afgevallen ook. Als ik het zo zie. Ja, Jeroen. Dus. Ik, uh, ik, blijf erin. <laughs> ik blijf En blijf daarom erin. doet Jeroen Wollers ook het proces tegen Breivik. <laughs> en focussen je zit niet op sport de sport. Jeroen Wollers is hier journalist. Uh, Gilsa Edgerton, ook journalist. We hebben het over, um, natuurlijk over het proces tegen Anders Breivik. Jeroen was daar uh, deze week. We bespreken ook nog kort het programma Echte Scheiden... waar veel ophef over was. En nog een aantal andere zaken. Verslaggever Joris Kreugel die deelt weer zijn geluksdubbeltje uit. En uh, je kan ons uiteraard volgen. Het kan op radio1.nl. En dan klik je op de webcam... En dan zie je ook mijn grote lieve vriend Erik Korton. En die verzorgt de muziek. Ik zwaai. Ja, zwaai. Daar oh, is de kamer. Oh, daar ook. Ja, ja. Oh, ja. En Luc, die weet dan meer de topic van vandaag. Yes, we gaan naar het nieuws van de dag. Dat is toch nog de politiek. We zijn op de persconferentie van Markie Rutte. Zelf, Markie. Mark. Hey. Goedendag. Goedendag. weer, Goedendag. Natse Nou, voor mij. Welkom ja. bij deze persconferentie. Ik geef het woord aan de minister-president. Ja, goeiemiddag. Ja. Uh, Mark Grozer, ik maak me een beetje zorgen. Jij zei namelijk dat je een beetje gaar begon te worden deze week. Hè? Met al die onderhandelingen, slecht eten, laat de bed, veel meeroken. Slaap je al een beetje goed? Nou, uh, ja. Oké, no, nou okay, no, goed. Hé, hey, uh, genoeg tjet Ik wil het hebben over de... O, bus... nee, oh. ik kan hem eerst een vraag geven. Ik was nog aan het woord hoor. Giel Breedveld. Heeft u de nieuwe Duk al gelezen? Ja... En? Fantastisch. De, de. Kijk, wat oh een nieuwe duk. Oh ja, dit gaat over Donald Duck. Daar staat Mark Rutte in. Vet jongen. Ja, uh, nou ja, geweldig. Uh, het is natuurlijk een enorme eer om uh, in de Donald Duck te mogen uh, figureren. Ja, waarom? Dat is toch leuk? Vrolijk weekblad. En toen ik jong was, heb ik het al met heel veel plezier gelezen. Dus ik vind dat ontzettend leuk. Ja, ja. Dat is ook leuk, Mark. En nu hoorde ik geruchten dat Donald er zelf niet was, maar een stand-in. Ja, die heb ik ook zeer gemist in dit uh, verhaal. Uh, toen ja. ik, ook omdat uh, de heer De Jager uh, zijn klassieke rol speelde van Het Ken Niet. Uh, in dit verhaal. En zo hoort dat ook. Uh, maar u weet... Als bekend, ik begrijp dat u ook Donald Duck leest... dat ook als hij optreedt, hoeveel hoeveelheid geld die hij dan beschikbaar stelt... heel beperkt is. Dat is ook zo natuurlijk. Hij nu je zelf over het Catshuis begint, hè, radio de musical. Hoe is het daar? In uw vraag ligt een aantal aannames besloten... waarvan ontkennen of bevestigen inzagen zou geven... in de procesgang rond het katshuis. En die, dat valt dus onder de radio stilte. Uh, Ja, Ik wil toch wel graag... Er gaan namelijk geruchten dat er een uh, relatie aan het ontstaan is. U met minister Vragen Een beetje flirten met elkaar. Het is na nou, al die weken dan... Doorgeschoten naar een heuse relatie? Die, die, die vraag gaat in op. een vervolg op de vorige vraag waar een aanname onder ligt die bevestiging of ontkenning e inzage zou geven in het proces rond het katshuis. E e e dus ook uw vervolgvraag kan ik niet beantwoorden. Nee, nee, nee. Maar, de, de, maar het is dus niet zo dat u daarom een beetje moe begint te worden. Hè? Drukke dagen, hete nachten. Nee. Nee, nee. Dus we kunnen er wel vanuit gaan dat u na die onderhandelingen. als ze dan snel klaar zijn en dat u niet. Weer gaar bent. Dat zal heel van afhangen of de heer Hagen er vanavond wel vanaf blijft. <lacht> maar ik krijg hem nog even. Oké. Okay. Puntje willen wij graag, alsjeblieft. Nu. Oh. Leuk. Luk, Luk, Luk. Even een het meest momentje. Luk, Luk, nee. Goed. Um, ja, op dit moment zijn ze in het katsehuis bezig. Ik geloof dat ze een uur later begonnen He, Vandaag. Um, Zeven uur, ja. Dan denk ik, hoe is dat dan weer? Is dat nieuws? Jeroen, dat ze een uur later beginnen? De nou, denk ik denk een uur later niet. Nee, dan is misschien de, de rijstafel uitgelopen of zo. Zoiets. Ja. Want dat was vandaag. Weet ik niet. Nee. Vrijdag, Grijsdag. Ja, goed. Vrijdag, Grijsdag niet heel goed. Blauwe hap. Ja. We hadden het er net al even over uh, voornegenen. Um, of ze een beetje zenuwachtig worden dat de, uh, de, de, de Statencoalitie elkaar is. VVD, PVD, PVV, CDA in Limburg. Daar hebben ze het echt nog wel even over vanavond. Ik denk dat ze het er wel even over hebben. Maar wat wij dan zo horen, wat ik dan weer hoor via, via Dominique... onze, onze Dominique verslaggever daar ja. in Den Haag... Is dat er toch echt wel belangrijke dingen op tafel liggen. En dat ze zitten natuurlijk al zo lang met elkaar te onderhandelen. Al die al zeven weken of zo. En het gaat over zulke belangrijke zaken. Het is nu net doorgerekend. Hè, dus ze weten nu een beetje waar ze aan toe zijn. En waar wij met z'n allen aan toe gaan komen. Als het allemaal het akkoord gepresenteerd zou worden. En door de Kamer komt. Dus dat ga je niet om een akkefietje in Limburg. Nee. Denk ik. Allemaal weer van tafel vegen. Daarvoor is het. Toch te belangrijk. Ja. Ik hoorde vandaag Frans Wijslas bij, bij Standpunt. En die zei van ja, het kan echt nog wel steeds uh, klappen hoor. Ja, dat zeggen ze de hele tijd natuurlijk. Omdat op zo, in die laatste weken van die onderhandelingen... dan wordt het het spannendst. En dan komen vandaag die cijfers terug. Ja, en dan dat lijkt misschien wel. Het cpb moment is natuurlijk wel heel belangrijk. Want tuurlijk dan is dan dat dan heel belangrijk. Dan, dan, dan, dan, dan zie je wat er kan en wat er niet kan. Ja, precies. Dan weet je of de inzet die je hebt... Ja. of die ook gehaald wordt. Dus of al die bezuinigingen nou echt zoveel geld gaan opleveren... of niet. En of je nog meer moet bezuinigen. Dus op, ja, het, het venijn zit hem in de staart. Ja. Ik moet je wel zeggen dat ik van de week uh, uh, met, met stijgende en, uh, en groeiende ergernis naar dat vraaguurtje zat te kijken. Want iedereen probeert een vraag te stellen. En dan niet, niet zozeer, want ze weten dat hij inhoudelijk geen mededelingen doet over wat er in het katshuis is. Maar tegelijkertijd dan zo van de staai die dan toch op de achterbank van een auto wordt uitgenodigd. En dingen en ze, er, li er liggen toch continu openingen. En er wordt werkelijk helemaal niets gegeven. Ook aan de Kamer niet. En dan denk ik ja. Ondanks dat er tijdens het vragenuurtje camera's opstaan. Het is toch wel mm. de plek waar je in eerste instantie verantwoording af zult moeten leggen. Ja, maar dat gaan ze natuurlijk ook wel doen op het moment dat het is. Ja, maar alles met terugwerkende kracht. Ja. Ook dat, dat contact met Van der Stijgen ah. zegt van ja, nou ja. Dat is wel bevestigd. Ja, maar wat er, wat er in die gesprekken gezegd is. wordt met terugwerkende kracht aan de Kamer bekendgemaakt. Ja, ja aan de Kamer er... gepresenteerd. En de ja. Kamer moet dan natuurlijk akkoord gaan. Hè, formeel met ja. wat ze daar beslist hebben. Maar dat doen ze wel, want die worden natuurlijk achter de schermen. denk ik wel af en toe een klein beetje bijgepraat. Maandag dan, de grote dag? Ja, Ik ja, dat... hoorde dat ze nog dit weekend door gaan praten, dus ja. misschien maandag. Wij werden gebeld of we onze telefoons aan wilden laten staan bij de NOS. Dus toen we dan ook. Nee, door, door, door de, de, de halftraditie. Half ja. <laughs> dat ook? is iets anders. Hij staat nu ook hij aan. staat ook aan. Ja, ja. Ik ben ja. een hele brave werknemer. <laughs> Voetbal, Frank Wielert. NAC en Rode JC voor negen en was er geen klap aan. En nu? Nee, inderdaad, 52 minuten zijn we onderweg. En NAC heeft besloten in ieder geval in de beginfase van de tweede helft daar iets aan te willen doen. Het tempo flink op te schroeven. En ze staan nu bijna met z'n allen in het doelgebied van Rode JC. Dat heeft vooral te maken met het feit dat NAC nu een hoekschop mag nemen. Daar gaat die bal. En dan wordt hij op de lijn tegengehouden. Ik denk door de doelman zelf. Maar er stonden nog een paar paarse hemdjes. En die horen allemaal bij Rode JC dat er nu op de counter uit kan komen. Dat is precies waar ze op loeren de hele tijd is de manier van spelen van de ploeg uit Kerkrade. En je zou zeggen als je daar nou heel veel punten mee haalt in uitwedstrijden. Blijf het lekker doen. Maar dat is ook niet echt het geval. En de counter loopt uiteindelijk ook op niets uit. Omdat De Beulen, de diepste man bij Rodie C. niet bereikt wordt. De bal wordt te ver voor hem uitgeplaatst. En dus gaat hij gewoon over de achterlijn. En kan Jelle Terauwelaar een doeltrap nemen. Maar Nak is in ieder geval met de juiste intentie uit de kleedkamer gekomen. Nu nog omzetten in doelpunten. Dan gaan we in ieder geval nog iets beleven. Want ik ken collega's die inmiddels heel voorzichtig hun Major League Baseball-accountje... op hun iphone hebben gezet om te kijken of daar <laughs> nog wat leuks op beleven leven valt. Voor het geval dat hier echt helemaal niks wordt na de pauze. Daar komt stiekem nog een aanval van uh, Rodi JC. Ook die wordt omzeep geholpen door Erik Botterkin. Dat is het nadeel voor Roda. Botterkin, de centrale verdediger van NAC, is de laatste weken in hele grote vorm. We zijn een klein uurtje onderweg bij NAC tegen Rodi SC. En het is nog 0-0. BNN Today. Zet een punt. Achter de week. Ik heb eigenlijk nog een korte vraag aan Frank. Frank, ben je er nog? Frank, weer Frank, Frank, uit. Frank! Ja, ik ben er nog! Hé, hey, ja, zie, ja. zie, zie ik jou zondagavond in Paradiso? Nou, zondag niet, want zondag ben ik aan het werk. Maar ik weet het, ik weet waar het over gaat. Ja, Lisa en Henneke. Lisa Henneke drie daar gaat dagen over. achter elkaar. Oh man. Maandag doe ik een optie op. Oh, heel goed. Nou, dan ga ik je alvast even brieven over hoe het zondag was. Want het Lijkt wordt me fijn. volgens mij heel bijzonder Zeker doen. Goed zo, Frank. Ja. Um, ik heb nog iets moois meegenomen, want uh, Nederland. Uh, het gaat, het, ik vind dat het kwalitatief gezien heel goed gaat met, het, met de Nederlandse popmuziek. Waarom? Omdat we steeds een beetje eigenwijzer weer aan het worden zijn. We hebben een tijd gehad waarin uh, bandjes zich probeerden te conformeren... aan een soort van top 40-achtig mainstream dingetje. En uh, dat was ook leuk. Maar heel langzaam maar zeker gaan mensen toch weer terug naar het zichzelf onderscheiden... en proberen hun eigen authenticiteit op plaat te krijgen. En als er één man is die dat met zijn uh, derde album volledig gelukt is... dan is het Brettolf. En die plaat die heet ook niet voor niks gewoon naar, zich, naar zichzelf, Bertolf. Uh, um, en hij staat met zijn pan op de voorkant, getekend ja. en wel. En hij zei, ja, ik zou dat anders nooit doen... behalve bij deze plaat en deze plaat. Als je deze goed beluisterd hebt, deze plaat, uh, die gaat over mij. Dat, is, dat ben ik. Dit is wat ik maak, dit is wat ik ben... dit is wat ik aan je wil laten horen... Um, en als je deze plaat hebt beluisterd, dan ken je mij. Dat is eigenlijk de, in, de, in een nutshell de samenvatting van deze plaat. En dat is waar. Ik ken Bertolf een beetje. En ik ken deze plaat inmiddels heel goed. Want hij gaat bij mij niet meer uit te spelen. is nu al mij, wat mij betreft een van de hoogtepunten van dit jaar. Uh, er staan een paar hele mooie dingen op. Zo aan de, aan de single die nu op Radio 1 veel gedraaid wordt. Mary voor zijn uh, overleden schoonmoeder. Een ode, ode aan zijn opa die English Roses heet. En een prachtige ode aan George Harrison van de Beatles. Maar dit is, nou ja, schatplichtig aan de Beatles. Maar heel erg Bertolf. The madness of today. Volgens mij hebben we een goal. Frank. Doelpunt, 58e minuut. Het is een ploeg hoor, de rode SA, Maar het is wel een hele goede luize ploeg. Ze doen het uitstekend. Aanval over de rechterkant. De aanvoerder Mats Jonker geeft een voorzet op de topschutter. Sanharib Malki maakt zijn 22e doelpunt alweer van dit seizoen. De Syriër. Een heel knappe goal. Goed voor zijn tegenstander Kees Luiks gekomen. Hij kopt de bal in de verre hoek. Roda staat in Breda op 1-0 tegen NAC. naam is nummers noemen, maar Frans Hagenaars produceerde deze hele plaat, samen met Bertolf zelf. Ja, en het is wat ik zeg. De, dit is schatplichtig aan de Beatles, maar heel erg Bertolf. Luister die hele plaat eens een keer in zijn geheel en dan, dan weet ik zeker dat je hart sneller gaat kloppen. Bertolf, ja? Er wordt overheen gepraat. Ja. Wat is dat? Dat is, dat is zijn trucjes. En dan, mag, jij dan mag, mag je het opnemen en dan achter tevoren afdraaien. Ja, weet je we ja, ah, dat ga ik doen. <laughs> ja, ik zou zeggen proberen. Ja. Voor, voor het weten um, staat er ook nog iets zinnigs op. Madness of Today hoor je van Bertolf. Luuk, het tweede grote onderwerp van vandaag. Ja, we gaan het hebben over het nieuws van deze week. Maandag ging het proces tegen Anders Breivik van start. Man die vorig jaar tientallen mensen doodschoten op het eiland Utoja... en een bomaanslag pleegde. Ja, Breivik, daar heb je gehoord. Staatsadvokaten lezen op tiltalen mot je. En je hebt tijd op voorhand om de gronden in te zetten. En dan spreek ik je... Erklager je jezelf, of gedeeltelijk schuldig in deze tiltalen? Ik uh, ken de handelingen, maar geen strafverskilder. Ja, hij, hij erkent de feiten, maar pleit onschuldig. Volgens Breivik handelde hij uit zelfverdediging. Hij toonde deze week weinig emotie. Al kwamen er wel tranen toen hij een zelfgemaakte film te zien kreeg. Dinsdag werd er een van de rechters weggestuurd. De rechtbank in Oslo heeft besloten dat een Leeker-rechter in het proces tegen massamoordenaar Anders Breivik wordt vervangen. De rechter kwam in opspraak nadat bekend was geworden... dat hij vorig jaar op Facebook schreef dat Breivik de doodstraf moet krijgen. Voor aanvang van de tweede procesdag wilden alle partijen... dat deze lekenrechter, een burger die aan de rechtbank wordt toegevoegd, zou opstappen. Er kwamen deze week ook nieuwe feiten naar buiten. Ze wilde Breivik de ex-premier van Noorwegen onthoofden. Vandaag stelde Breivik dat hij zichzelf heeft ontmenselijkt. Breivik zei vandaag dat hij zich voor de aanslagen heeft ontmenselijkt. Hij wilde emotioneel afgestompt zijn om te kunnen doden. Vandaag werd Breivik gehoord over de schietpartij op het eiland. Zijn getuigenis choqueerde veel mensen in de rechtszaal. En maandag gaat de rechtszaak weer verder. Ja, en Jeroen Wollers, uh, en dan verslaggever, jij was daarbij hè, die eerste dagen, ja. uh, sowieso was je erbij, de eerste, meteen na de aanslag op Utrecht, ja? toen het gebeurde, toen zijn we ingevlogen, ja. um, toen de bomaanslag was gepleegd, toen wisten we eigenlijk alleen nog maar van de bomaanslag, en toen werd ik uh, s'nachts wakker gebeld door de redactie hier in Hilversum van, er is iets nog veel ergens gebeurd op het eiland Utoja. ga er maar heen. En toen waren we daar. Ja, en uh, trouwens, uh, Gülsen, uh, zeg ik nou... Gusha, sorry. <laughs> Gusha. Ik zeg al gul. Ja. <laughs> Gül. Gül, Gül. Um, jij, jij werkt op de buitenlandredactie van ja. de NOS. Ja. Um, jij kreeg het pas de volgende dag te horen. Of tenminste, in nou ja, veel omvangen. Ik was er, uh, de dag dat het gebeurde, zeg maar... Uh, van de, inderdaad, de bom, was ik er niet. Uh, maar mijn collega's, hè, de dag erna was ik er wel. En mijn collega's die er dus wel waren, die zeiden ook van... Want het gebeurde volgens mij ergens in de avond, die zeiden van... het waren Die, die, schiet, ja. die nou ja die gebeurde inderdaad smiddags, zo vanaf een uur of oh. vijf of zo begon hij, begon ja. hij, ging die hij naar dat eiland. Ja. Maar het heeft heel lang geduurd voordat ook daar in, in Noorwegen duidelijk was wat er nou op dat eiland gebeurd was. Want ja. ik weet dat ik om tien uur zat ik in, in, in Oslo in, in zo'n zo zo studio met op de achtergrond nou ja nog net geen rokende puinhopen maar overal glas op straat en politie en helikopters en weet ik veel wat. En toen zei er iemand, ja er is ook iets op Utoja, maar het is een beetje vaag. Dus ja. ik dacht, nou ja, wat nou, is Utoja? Hmm. Ja. En, en dat hoorde jij toen ook werden duidelijk. Half een ja. snachts, ja. s'nachts pas ja, is er daar een persconferentie geweest, waarin ze, waarin ze het land verteld hebben nee, wat er aan de hand ja. was. Ja, okay. nou, voordat dat natuurlijk via de persbureaus doorcijpelt tot de rest van de wereld, uh, is het een uur of drie, vier toen ik werd wakker gebeld. Ja, ja want uh, mijn collega, dus om het verhaal aan af te maken, mijn collega die zei van hè, we gingen naar huis en het waren toen waren er iets van zes doden of zo bekend. En de volgende ochtend, toen, toen ze dus terugkwamen... Ja, was het er ineens zestig. Ja. Ja, dus inderdaad... En zo was het daar ook op dat moment. Ja. Want de krant ja. hadden natuurlijk boem, er is een bomaanslag. En uh, dat lag op de mat. Maar ja. als je de radio en de tv aanzette, dan was het er een bloedbad. Ja, jij was daar toen. Je was nu de eerste dagen van het proces bij je erbij geweest. Ja. Uh, kortom, ja, uh, je had er veel mee te maken. Jij zat daar in de rechtszaal. Er um, was een moment dat ik jou aankeek. Ja, dat was heel, het was sowieso heel bijzonder om daar in de rechtszaal te zitten... en dan... Nou ja, dan komt hij binnen. Weet je, dat is toch het moment waarop je, waarop je gewacht hebt om te zien... hoe ziet hij eruit in het echt. Ik vond hem kleiner dan ik had verwacht. Dat was het eerste wat ik dacht. Wat is die, wat is die klein? Op een of andere manier krijg je toch een soort van gevoel en beeld in je hoofd. Van, nou, dat moet echt een enorme man zijn die, ja. die zoiets kan doen. En uh, toen, toen ging hij zitten... Of hij maakte eerst dat gebaar, weet je wel. Mm -hmm. uh, vuist op zijn hart en dan zijn arm recht vooruit. Klik, nou, klik, klik, klik, klik, klik, klik. Al die fotografen natuurlijk. En dat, dat, dat... Daarna ging hij zitten en uh, keek hij een beetje zo om zich heen. En uh, zijn ogen bleven even in mijn ogen hangen en toen keek hij weer verder. En ook niet bij iemand anders of zo. Het was echt zo'n ja, moment wat je kan hebben dat je iemand toevallig even recht in de ogen kijkt. En ik schrok. Ik, was, ik schrok gewoon. Ik dacht: wow, dat ja. was mijn eerste reactie. En toen was het eigenlijk ook alweer voorbij. En ik dacht nog van, wat heeft die man een koele ogen? Zo op afstand zag het er heel, ja, sommige ogen... Soms, soms zie je kleur in iemands ogen en soms zie je zwart. En ik zag zwart. Ik, ik, ik, had, het, ik had het idee dat die rechters ook wel een beetje... Nou niet om, misschien niet onder de indruk waren, maar dat ze wel... Uh, ook bij het voorlezen van, hé, uh, van, hey, uh, dit en dit zijn de feiten... Ben je, vind je jezelf schuldig, dat die rechters ook... Ja, nou, misschien wel onder de indruk waren van wie ze voor zich hadden ja, maar zitten. Ik kan me voorstellen dat als je normaal gesproken... Bedoel, het zijn rechters die misschien ook wel... die krijgen alle zaken, van, van, parkeren, van, ja. van parkeerovertredingen... Tot aan, uh, tot aan groot... maar dit is wel echt een joekel. Ja, dus me... dit, voor, voor, dit is voor elk land ongezien zoiets. Daarin, en zeker voor Noorwegen. Ja, want dat daarom, is natuurlijk een heel lief landje hier, Daarom vond ik het wel zo vreemd dat die lekenrechter... dat ze erachter kwamen dat hij dus toen het net gebeurd was... dat op zijn Facebookpagina had gezet. Worden die mensen niet gescreend? Ja. Of... En daar is dus nu discussie over... Want dit is de tweede lekenrechter die weg is gestuurd. Daarvoor was er één. Zijn zoon bleek lid te zijn ja. van de af van, van de jongerenbeweging van de Arbeiderspartij. Waar hij al die jongeren van, ja. heeft, Waar al die jongeren van ja. heeft, heeft geëxecuteerd. Zoals dat hij het zelf ja. wel, noemt. Dat is toch wel bizar. Dat, dat van Bij zo'n groot proces. Prachtig dat er een lekenrechter bij zit. Maar dat er dus tot twee keer toe. Iemand niet goed gescreend of bekeken wordt. Waardoor er al twee, uh, twee vervangen hebben moeten dat worden. Dat is natuurlijk het hele risico van lekenrechtspraak. Ja. Op het moment dat je dus, dus de burgers mee laat beslissen daarin. Ze hebben daar een gigantische pool. 40.000 mensen zijn lekenrechter. Dat is ja. enorm. En dat vinden ze heel belangrijk. Er zitten daar meer lekenrechters mm. over hem te beslissen dan professionele rechters. Hè? Dus drie burgerrechters en twee normale rechters. En ja, de, de, het schuilt er natuurlijk in als je zo'n zo belang daar aan, aan hecht dat je um, in een hele kleine samenleving die het is, dat je daar uh, mensen krijgt die niet zo heel goed gescreend zijn. Maar ja. dat is zeker nog een discussie daar. Even over, over, over jou persoonlijk daar. Want hm. jij, jij zit er in die zaal. Je bent hm. bij hem drie dagen lang. Wat, ja. wat vond je het meest indrukwekkend? Of wat is het meest bijgebleven? Eigenlijk, eigenlijk het um, het moment waarop hij uh, uitlegde. Um, waarom hij gedaan heeft wat hij gedaan heeft. En dan, en dan niet van zijn politieke ideologie, want die, die kennen we al wel. Mm -hmm. En dat is ook niet zo, uh, zeg maar, wat die, wat die, dat hij bang is voor moslims... en dat hij bang is moslims west of, of heel Europa overnemen. Mm -hmm. dat, dat hoor je meer mensen zeggen. Maar wat mij zo fascineerde is, oké, okay, dan vind je dat... en, en, en hoe, hoe ga je dan om naar die daad? Wat is dan de klik die je maakt? En dat, dat gaf hij zelf dat gaf hij de volgende uitleg. Hij zei, um, nou ja, ik wilde de politiek van de Arbeiderspartij veranderen. Nou ja, als je dat doet door 77 mensen te executeren, dan is, dat, ja. dan is dat een goede daad. waarom maakt u dat zo van indruk dan? Omdat hij het woord executeren voor het eerst gebruikte. En omdat het het, omdat het, het kantelpunt is van, van, van iemand die gefrustreerd is over een politiek en die handelt, maar niet op democratische weg, maar op deze weg. En dan ook op deze weg, op die, op die, hè, in, datzelfde, in datzelfde blokje zei hij van... ja, dachten jullie dat die kinderen onschuldig zijn? Ja, ja. Hou eens op. Trouwens, het zijn helemaal geen kinderen, want ze waren allemaal ouder dan 14. En ze zijn niet onschuldig, want ze zijn lid van die arbeiderspartij. Dat is een soort, soort Hitlerjugend, dat is wat het is. Jeroen, zit jij daar met een, met een koptelefoon op en krijg je ja, direct vertaald? Ja, ik krijg ik... simultane uh, ver, ver, vertaling. Okay. Inmiddels ben ik het wel een beetje gaan, gaan verstaan... want dat fragment wat Luc net afspeelde, daarin zegt hij dus... nou ja, wat, wat, wat, wat je zegt, ik ben niet onschuldig, maar, uh, of uh, ik heb gedaan wat ik heb gedaan... ik ben onschuldig, ik beroep me op noodweer... Je gaat wel dingen verstaan, maar er was perfect geregeld... de simultaan vertaling op okay. de koptelefoon. Dus je je dat, je dan, dat je dan ter plekke, want als je het allemaal achteraf... maar dat je daar zit, dat je ter plekke gewoon kotsmisselijk wordt... van wat zo iemand zegt. Ik werd, ja, Nou ja, je, als, je, als je naar hem aan het luisteren bent... dan ben je ook gewoon heel geconcentreerd van wat zegt hij... en aan het meeschrijven. En je bent op zijn gezicht aan het letten. Van heeft hij er mm. een emotie bij? Antwoord bijna nooit. Kotsmisselijk werd ik van de lange lijst... Van slachtoffers die ze ja. voorlazen en hoe, hoe, hoe die ze doodgeschoten had. Het was zo gedetailleerd. Ja. En ik was er vandaag niet bij, maar ik werd vandaag ook wel weer... Nou ja, die tweets. Die ik tweets heb die, ja. die, die Luc van, gevolgd van NRC. Ja. Ja. En, die, ja. en, die, en van, die, van Nieuwsuur. Nou, tientallen tweets. Uh, nou ja, ik moest echt even stoppen ja. met lezen. Ik werd echt uh, zo volbloedig. Je ja. hebt ze ook gelezen? Ja, ik heb ze ook gelezen. Het was echt heftig hoor. Echt zo gedetailleerd inderdaad, dat je denkt... Jezus. Het verbaasde mij überhaupt dat hij dat nog allemaal wist. En toen liep ik daarin, en ja, dat meisje precies, drie keer ja. door de hoofd. En... Ja. Jeroen, jij hebt er drie dagen gezeten. Jij zei um, dat je in het begin een beetje twijfelde... of hij het wel vanuit zijn ideologie heeft gedaan, zoals hij de hele tijd zei. Nee, ik, begon, ik, ik begon erover na te denken, van, van, zou het misschien niet zo kunnen zijn... dat deze, deze man gewoon heel erg de behoefte had... zoals bijvoorbeeld ook degene die op uh, Columbine High zijn gaan schieten... dat hij gewoon de behoefte had om, om geweld te gebruiken, om, om mensen dood te schieten. Ook omdat hij qua profiel een beetje uit dezelfde soort achtergrond komt. Uh, zwak milieu. Uh, ouders die uh, wat, wat niet lekker gaat. Moeder psychotisch. Hij van school gegaan. Uh, baantjes die mislukt zijn. Uh, vragen over zijn seksuele voorkeur. Uh, zou het zo kunnen zijn, dacht ik, dat misschien zijn behoefte om te doden er eerst was. En dat hij er later een ideologie heeft bij verzonnen. Zo van, nou ja, dan, dan, dan doen we dat. Om, en dan... Ja, en, maar de twijfel, nu denk je, nee, hij gelooft wel echt wat hij beweert. Omdat hij vandaag zei, die van, uh, ik, heb, uh, ik heb dat, dat gebouw opgeblazen uh, in dat regeringskwartier. En uh, als daar nou heel veel mensen dood waren gegaan, dan was ik niet meer naar Utrecht gegaan. Wat ja. dus betekent dat hij dat dat die... niet er alleen maar op uit was om zoveel mogelijk mensen te vermoorden. Precies, dat, precies. Ja. Maar omdat het dus eigenlijk mislukte in het regeringskwartier, dat hij dan dus maar naar Utuur ging en daar, daar zijn klus afmaakte. Maar dat zo'n eenling, in dit geval deze Breivik, zo'n bom kan maken die daar zoveel schade aanricht. en naar het dan vervolgens met een aantal wapens op zo'n eiland dat aan kan richten. in zo'n kleine gemeenschap als Noorwegen, is buitengewoon verontrustend. Dus ik snap ook wel hoe er met het proces wordt omgegaan. Mm -hmm. Maar. En, en via die tweets dan, hè, dan lees, lees je wel wat er gezegd wordt. Maar ik, ik ben de hele week al, eigenlijk vanaf het moment dat het proces begon, is, zit ik in een soort van twee spalt met mezelf. Van wil ik niet gewoon die man dat zien, zien vertellen, zodat ik weet wat voor. Mens, dat, of mens, ja. mens, ja, tussen mens. Wat, voor, wat, voor, wat voor iemand dat is. Ja, er is in Noorwegen ook heel veel discussie over. Want de eerste dag mocht dus worden uitgezonden. En straks mag de laatste dag min of meer ja. worden uitgezonden. Dus uh, de slotpleidooien en de, de strafeis. En dan nog zijn, zijn slotwoord. Uh, maar daartussen niks. En de Noren zeggen, ja, dat is om de slachtoffers te beschermen. Mm. En dat ga ik ook wel begrijpen, hoor. Ik ik over twee het absoluut, weken, ja. dan, gaan ze, dan gaan ze die doden op Utrecht... Ja, daar hebben ze vandaag weer even over gehad. Maar die gaan ze dan zes dagen lang beschrijven. Dus mm. dan komt er een lijkschouwer... die gaat gewoon lichaam voor lichaam uitleggen wat voor bloody mes het was. Dat, het is niet fijn als dat nee. jouw kinderen zijn... en dat nee. gaat op de nationale televisie. Dus dat begrijp ik ook niet. Het gaat mij meer om zijn verklaring. Ik wil hem zien, kijken of ik dat wat jij zegt... jij zit ja. erbij en, en jij gelooft omdat je het ziet... en je ziet waar vandaan, waar vandaan dat gekomen ja, is. Ja, je, je, je, je, je ziet hem ook twijfelen. Je ziet hem ook, want ja. daar was ik ook benieuwd naar. Als, hem, als hij wordt ondervraagd, blijft hij dan overeind staan? Want hij heeft natuurlijk die ideologie. Nou, die heeft hij opgeschreven en die leest hij dan voor. En dan komt hij behoorlijk coherent over. Maar als ze hem erop aan, aanvallen en, en scherp ja, ondervragen... Nee, vond ik niet. Nee, nee ik vond dat hij dan zich heel gouden vanaf afmaakt, van nou weet ik niet of wil ik niet zeggen of uh, uh, een beetje vaag blijft. Mm. Ik bedoel, uh, ik, een van de dingen die hij zei in eerste instantie, waarom hij die, die ideologie had, ja, ja mensenrechten, ik vind mensenrechten zo belangrijk. Mensenrechten, hoe bedoel <laughs> je? Ja, elk volk moet, zijn eigen, moet, zijn eigen, uh, moet zichzelf mogen beschermen. Dat is een mensenrecht. Dat was dan de eerste verklaring buiten dat ideologische manifest om waar hij mee kwam. Toen dacht ik, nou dat vind ik eigenlijk gewoon redelijk onzamenhangend.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 en Today op Radio 1 luister je naar met Lucie Kink, met Erik Carton en met Jeroen Wollaars en buitenlandredacteur Gulsar Erchertin van het NOS. En Jeroen, nog eventjes, dat vroeg ik me nog af. Je zei van de week bij Paul Witteman... Um, dat je, je wel die hele tijd moest blijven bedenken... van die man heeft 77 mensen vermoord. Ja, dat was op sommige momenten moeilijker dan op andere momenten. Op een dag als vandaag, als je dan leest hoe die systematisch te werken is gegaan... dan, dan, dan, is er geen, dan snap je niet dat het een mens is zoals jij en ik en wij hier allemaal. Maar het, het is zo'n zo uh, rechtbank is ook gewoon heel lang... dat is van ochtends negen tot, tot smiddags vier zijn ze hem aan het ondervragen. Het is een soort lange zomergasten, zeg maar. En, <laughs> ja. en dat, dat maar daar wordt hij nou, dus ook... menselijk van, Ja, je? want hij gaat ook grapjes maken. Ik bedoel, ik weet nog op een gegeven moment... hij heeft ooit een, een, een bedrijfje gehad in, uh, in het vervalsen van diploma's. Daar is ja. hij heel rijk mee geworden. Daar heeft hij geld mee verdiend om al die, die spullen voor die bom mee te kopen, zegt hij. En uh, nou, hij, hij is een beetje narcist, hè? dus hij zit op te scheppen op een gegeven moment... over het feit dat hij zoveel zelfstudie heeft gedaan. En in Noorwegen kun je zelfstudie om laten zetten in een diploma. En hij heeft geen diploma, dus de rechter vroeg... God, heb je dat nou niet overwogen om dat te doen? En dan zei hij, ja, ik had op zich een diploma kunnen uitprinten. Ja, ja. En dat was, zeg maar, na zo'n hele dag... Is dat toch op een hand om hem. Ja, en daar ook al, uh, In de rechtszaal ook wel een beetje om omgegene. Ja, ja, en ik dat zelf moest raar. ook lachen. En ik vond, ik betrapte me erop ik dacht, ja, ja je kan toch niet om zo'n man gaan zitten lachen. Maar ja, dat is ook een soort comic relief op zo'n moment. Ja. Maar dan wordt hij wat menselijker en dan, dan, dan moet je toch weer even terugdenken aan... maar wacht even, dit is een man die heeft gewoon 69 kinderen dood, ja. doodgeschoten, geëxecuteerd. Ik zat me heel erg af te vragen, zou deze man, stel dat dit in Amerika gebeurt... of zou die dan nog geleefd hebben of zouden ze hem gewoon neergeschoten hebben? Ja, als hij, als hij... Vandaag vertelde hij hoe dat ging. heeft dus twee keer de politie gebeld van... nou, kom me maar halen, arresteer ja. me maar. Uh, de politie we, we wilde hem niet doorverbinden of kon hem niet doorverbinden... of begreep Waarom niet wie hebben we aan de lijn. Waardoor ja. hij, oh, dan schiet ik maar door. Ja. En uh, toen hij de politie zag, heeft hij al zijn wapens afge, afgeworpen... en is hij met zijn handen omhoog naar ze toe gelopen. Um, en ik kan me voorstellen dat hij dan in Amerika ook wel gearresteerd zou oh. zijn. Want je wilt zo, iemand die zoiets doet natuurlijk ook wel uh, ja. Ja, uh, in handen hebben levend. Voetbal, Frank Wielaert. Want onderweg wordt er gewoon gesport hoor. Ja, een kwartier voor tijd is de wedstrijd denk ik wel zo'n beetje beslist. Want uh, Rode JC heeft ze juist 2-0 gemaakt... nadat uh, bij NAC twee wissels waren gekomen. In aanvallend opzicht Bayram en Schalk, twee jonkies erin gekomen... om wat meer uh, voor onrust te zorgen achterin bij Rode JC. Dat lukte heel eventjes. Maar daarna aan de andere kant ook twee wissels. Eén daarvan, Mitchell Donald, die werd bediend door de doelpuntenmaker, Malki En Donald kon zo doorlopen, geen verdediger bij hem in de buurt. Iedereen bij NAC dacht aan aanval om de gelijkmaker binnen te schieten. En intussen gebeurde dat dus aan de andere kant met nog een kwartier te spelen. Roda op weg naar plaats 8 in de eredivisie. Die plek geeft recht op het spelen van de nacompetitie om Europees voetbal. Eén plekje is daar te verdienen. En Nak moet zich voorlopig nog even zorgen maken om die andere na-competitie tegen degradatie. Want deze wedstrijd gaan ze vandaag niet meer winnen. Zoveel is mij inmiddels wel duidelijk. Met nog 14 minuten te spelen, Roda in Breda op voorsprong 2-0. Dankjewel. zet een punt achter de week. En terwijl mijn stoel in elkaar zakken, <lacht> gaat dit ook niet zijn. Ik, ik zak naar beneden. Een klek portonnetje is hier geworden. Ik heb een klein Ga heel hoog praten daarvan. <lacht> Um, ga ik je vertellen dat ik een hele mooie plaat in mijn rechterhand heb. Uh, ook heel mooi vormgegeven door Alex Masloft. Die heeft het, het artwork van deze plaat gedaan. Ja, ik, zei, ja, ik maak even een fotootje. Ja, zet me even op Twitter. Dan zie mensen hoe laag ik <laughs> zit. Um, heel mooi vormgegeven plaat van negen... Ik zei het straks al, negen jonge eigenwijze mannetjes uit Amsterdam... Die uh, ooit bedacht, weet je wat, we gaan een beetje beginnen. En dan als je dan negen jonge mannen hebt, dan denk je, dan gaan ze hele harde rockmuziek maken of hip-hop of wat dan ook. Nee, wat deden de, de, deze jongens? Die pakten de uh, albums van Fela Kuti van papa uit de, uit de kast en gingen Afrobeat maken. Een muziekstijl die in de jaren uh, 70 door Fela Kuti grootgemaakt werd in Nigeria. In één bepaalde club. En de, wat niet alleen een, mu een muziekstroming was, maar ook een proteststroming was tegen de toenmalige regering van Nigeria. En Fela Kuti, Kuti deed dat extravagant en maakte een echt een nieuwe muziekstijl uit Afrikaanse ritmes... Ge, dat gecombineerd met westerse instrumenta instrument, instrumentarium en jazz. En funk, en dat gooiden die allemaal in één snelkokpan... en daar kwam afrobeat uit. Dat had nog niemand gehoord toen de tijd was revolutionair. Vela Kuti is een revolutionair gebleven... en is een revolutionair ook in, uh, in het harnas gestorven. Aan aids overigens. Heel verhaal, oh. moet je maar eens lezen. <lacht> Vela Kuti, buitengewoon interessant verhaal. Een interessante man. Deze jongens zijn uh, met z'n negenen jong uit Amsterdam en dachten... Dat gaan wij maken. Uh, de eerste EP was echt de onvervalste afgebied. Hier hebben ze het een beetje naar uh, de toekomst toe getrokken. En dat klinkt dan als volgt: Ethiopino hoor je nu van A Jungle By Nights nieuwe plaat, Hidden. even een keertje te, te zoeken naar die volledige geschiedenis van Fela Kuti. Want dat is echt een, een bizar verhaal uh, in, daar in Nigeria. Deze jongens kennen die geschiedenis en die hebben een, uh, uh, daar een ja, muzikale vertaling aan gegeven. Onder andere op deze nieuwe plaat. Jungle Banite hoorde je een Ethiopino. Dat is het geluidje voor Joris Kreugel, die deelt zijn geluksdubbeltje uit. En staat voor de stoopbrein Amsterdam voor, vlak voor een hashmob. En daar gaan we met z'n allen even wachten tot tien voor half. We wait until 10 past four. Can I get it, get it? Really loud! Yay! Pot 20! Nol van Schaik, kijk eens wat jullie bewerkstelligd hebben... hier voor de Stopra in Amsterdam. Ik denk dat er echt wel een paar honderd man loopt. Allemaal ja. lekker blouwen. Je mag gewoon even van mij filmineren. Het is vrijdag vandaag, bijna weekend. Jullie hebben dit geregeld. Waarom deze flashmob? En waarom zijn jullie boos? Wij zijn boos omdat de minister van Justitie van Nederland 40 jaar terug wil gaan in de tijd wat betreft de repressie ten aanzien van cannabis en een truc heeft uitgevonden. Uh, om ons uh, zo goed als uh, dood te maken door buitenlanders uh, te laten weigeren naar voren van coffeeshops en Nederlanders uh, zich te laten registreren als zijnde cannabisgebruiker bij een coffeeshop De wietpas wordt ingevoerd? De wietpas wordt ingevoerd en uh, wij zijn het daar absoluut niet mee eens Want De wietpas wordt per 1 mei in zuidelijk Nederland ingevoerd ja. en vervolgens in de rest van Nederland per 1 januari 2013 Ja, dat klopt. Het zijn alleen de mensen die uh, de ballen hebben om uh, ...een pasje te komen halen bij de coffeeshop, want het is een ernstige inbreuk op de privacy. Ja, is ook... de box wordt getest. Hé, hey, met te gek, een fleshmob. Ja, ja. mensen staan die voor en de stoopraak. Een heshmob, joh. Een heshmob? Oké, oké. We steken allemaal okay. een jointje op. We steken allemaal een jointje op. So how can we make us criminals in the back door. When the weed comes in, that's the side that they need to take care of. And regulate this shit. Dit gebeurt niet alleen in Nederland? Nee, dit gebeurt de wereld rond, eigenlijk net als Oud en Nieuw. Want het gebeurt van Toronto tot Kopenhagen, Madrid, Londen. En in Toronto en Spanje, heb ik begrepen, gaan ze ook bij de Nederlandse ambassade de voortwentie houden. Want ja, ik denk dat dit toch een unieke vakantiebestemming is voor, voor uh, miljoenen... Uh, wereldburgers en uh, dat moeten we die mensen niet ontzeggen. Het zou hetzelfde zijn als uh, Duitsers nu gaan zeggen, van Nederlanders mogen niet meer naar het Oktoberfest om halve liters te drinken. Dat gaat toch nergens over? Ja, zo'n heel. ja, misschien ben ik achterlijk, maar hoe bedenk je het ook? Hè? Want de straathandel straat Ja, dat geeft ook mijn klant uit? ook aan. 62% van de mensen uh, die, die bij, bij, door ons geagriciteerd zijn, zeggen dat ze op straat gaan kopen. Of bij een huisdealer, maar in ieder geval op illegale markt. Nee, maar ik kan niet voorstellen dat dit verzonnen is door een minister die jurist is. Met een vrouw die rechter is. En dat je dan zulke onzin kan verzinnen. Zulke, zulke repressiemiddelen kan aanwenden om uh, geen probleem op te lossen, maar een probleem te veroorzaken. Eigenlijk moet er ook gewoon een alcoholpas komen dan, vindt ik. Het drinkbewijs. Want hoe kan je als minister nou zeggen, we gaan, uh, we gaan dit uh, landelijk uh, uitvoeren. In 101 van de 441 gemeenten zijn coffeeshops. Dus er zijn meer gemeenten zonder koffieshops dan met koffieshops. Dus het is hetzelfde als uh, we gaan allemaal elektrisch rijden, je kan tanken in Groningen en Limburg. Ja, als ik een beetje aan de wiet stink, dan, dan kan dat Ruikt die wel lekker, hè? Ja, lekker ietsje. Precies. wiet? Ja, goed. Helemaal goed. Moet jij kunnen ruiken? Ja, dat ruik ik. Hey, maar het is uh, vrijdag vandaag. En op vrijdag geef ik ook altijd iemand een uh, geluksdubbeltje. Oké. Oh, ja, en die wil ik aan jou geven. Kijk eens Met een rooset moet je hem wel opdoen, Joris' geluksdubbeltje. Ik heb het geluksdubbeltje van Joris mogen ontvangen, mensen. Het gaat ons lukken vandaag. Ben je er blij mee? Hij brengt nu al geluk, je ziet het, toch? we hebben Duitse mensen, Belgische mensen, verenigingen, straks steken wij uh, uh, keurig met z'n allen een jointje op en dan uh, laten we ze een wolkje ruiken. Maar dan wordt hartstikke gestald. Als je aan de goede kant gaat staan, dan gebeurt er niks. Dus wind stil, misschien blijft het wel hangen. Hou je neus even dicht, komt wel goed. Denk je dat wat uithaalt dit? Ik hoop het wel. Geef me een hand. Geen nee, geluksdubbeltje je. heb je. Mijn nee? nee, dag kan niet best doen. Zeg, wou je ook een blootje? Of ik een blootje wil? Ja, oh, je hebt een hele zak vol met joints. Nou, ja. Dank je wel, ook Ja, natuurlijk. Nou, ja. ontzettend bedankt. Het is bijna tijd, hè, hey, Joris. Dus let op. Ze gaan Oei. de lucht in. Bedankt. Ik Ja, oh, ik heb nog wel. Ze gaan de, de lucht in. Bedankt. En uh, wat zei hij nou, even een blootje? Nee, de, uh, iets? Oh, even, we, gaan, we gaan eerst dan met z'n laten we zien, even een wolkje ruiken. Een wolkje ruiken, ja. Heel goed. Voetballen, gaan we. Naar is 02 0-2, nog steeds, neem ik aan, Frank. Ja, vijf minuten, ja. Dat een beetje als mijn oude baas. net. Uh. Ik, hè? Uh? Sorry Frank, sorry. Frank. Bij de sorry, Frank. sorry. <laughs> wie, wie dan? Nou, vertel maar, jongen, hoeveel staat het? Ja, de de Harry Nack zelf, hè. Die was ja. ooit de baas bij de radio ja, op, ja. uh, van de sport. Dus, uh, die, uh, zo zo klopt die in het echt. Dus daar, daar was niet zo gek veel aan te doen. Uh, vijf minuten is er nog te spelen. De, aan de 2-0 achterstand van uh, NAC in eigen huis is ook niet meer zo gek veel uh, te doen, vrees ik tegen uh, Rodye C. Nak nou, probeert het wel hoor. Rodi C wordt vastgepind op de eigen helft. El -Tjawi dacht nog van nou ja als ik heel hard het strafschopgebied inren met een bal aan mijn voet. En ik doe net of ik over een uh, voet van een tegenstander val. Misschien trapt scheidsrechter Kuipers daar wel in. Dat was absoluut niet het geval. Dus geen uh, penalty versierd door uh, El En ook een schot uit de draai van Schalk. Het was uh, niet goed genoeg om Kiescheck te passeren. Kiescheck vandaag onpasseerbaar. Alle pogingen op zijn doel uh, zijn allemaal uh, voor hem. Nu misschien een aardige kans voor Nak op een metertje of 25 van de goal van Kiszczek. Als midden voor zijn doel uh, wordt uh, gefloten door Kuipers voor een overtreding op Leurling. Daar uh, Deloorge nog een beetje boos over is. Maar vandaag uh, is het Kuipers die bijna alles in den minne schikt. Het is uh, Koenders de enige die een gele kaart heeft uh, gekregen in dit duel. Een uh, van onze uh, beste scheidsrechter op dit moment. Hij mag kwartfinales de Champions League fluiten. En wie weet zit er nogal wat uh, in het VAT-forum in Europa. Ter en dat Terwijl we in de slotfases van die uh, belangrijke competitie zitten. En dat kan ik allemaal zeggen omdat hij druk bezig is. op Björn Kuipers met de muur op de juiste afstand zetten. Die staat in het strafschopgebied. Wordt die bal breed gelegd. Is het Buis die daar heel hard kan schieten. Schiet de bal midden in de muur. En dan wordt hij zo hard mogelijk naar de andere kant geschoten. Komt die bal niet zo gek ver. Buis nog een keertje. Kiescheck. Midden in zijn doel. Het is alsof hij een magneet op zijn borst heeft. Alle ballen gaan recht op hem af. En dus wordt het de pol niet zo gek moeilijk gemaakt in dit duel. En dat betekent dat Roda met nog een paar minuten te gaan in dit duel drie minuten eh, tijd nog officieel te gaan in deze wedstrijd. Er zal ongetwijfeld nog een minuutje of drie extra tijd bijkomen. Maar ik denk dat Roda dit duel gaat winnen en dus afstand gaat nemen van RKC. Dat wordt drie punten verschil. En NEC, dat wordt vier punten verschil. Beide ploegen moeten nog in actie komen dit weekend. Maar dat moeten ze eerst maar zien te overbruggen voor plek 8. Daar staat Roda straks na deze wedstrijd tegen NAC 2-0. Luc, nog die paar korte andere punten van deze week. We gaan het hebben over het nieuwe RTL-programma Echt Scheiden. Daarin vertellen ouders hun kinderen dat ze gaan scheiden. Het zorgt voor woedende reacties. Een bizar amusementsprogramma over kinderleed, zo oordeelt CDA-kamerlid Hanke Bruinslot. Joep. In zijn zaterdagcolumn in de NRC over RTL-baas Erland Galjaert en Natasja Vroger. Citaat: Mag je die twee oppakken en een tijdje opsluiten wegens kindermishandeling? Ja, dat mag. Dat moet zelfs. Einde citaat: RTL zegt dat ze het gezin met behulp van pedagogen proberen te helpen in de moeilijke periode. Oh, kortom, veel rumoer dus. Vooral de scène waarin papa vertelt, vertrekt, zorgt voor een hoop gedoe. Vooral omdat hij dan ook weer drie keer is overgedaan. Bij de wereld door hebben ze een oude lul gevonden die erover vertelt. We bespreken die programma met Frank van der Linden. Zijn moeder verliet het gezin toen hij twaalf jaar oud was. Ja. Hoe heb je ernaar gekeken? Ja, het, ge, het begrip gemengde gevoelens kreeg je wel een hele speciale dimensie in mijn tijd, oude lul spreekt... was er niet eens zoiets als een maatschappelijk werkster. Maar ja, kijk, als je daar dan kinderen van twee en vier... ook een rol in gaat laten spelen... dan, dan denk ik dat dat kindermisbruik is. Ja. We hebben Geen het, maatschappelijk uh... werkster, maar wel RTL. <laughs> ja. Ja. Wat vond je ervan, Jeroen? Ja, een beetje dat, hè. Dat RTL dan zegt, het is om mensen te helpen. denkt, denk, ja, dat is natuurlijk niet waar. Dit is om kijkcijfers te krijgen. En we hebben het er nu weer over. En dat is alleen maar goed voor ze? Ja, ja, goed. Misschien zijn er wel mensen mee geholpen die denken, oh ja, ik ben niet de enige. Ja, maar daar maken ze het niet, op niet zich natuurlijk. Dat weet je op zich misschien ook wel. Nee, nee. Wat dus. een eye-opener. Ik, nee. ik ben niet de enige. Nou ja, ja, die er zo moeite mee ja, heeft. Wij zijn allemaal lullen natuurlijk, Erik en ik. Wat ja. ja. dat is zo, Wat denk jij? Nou ja, het verbaast me altijd zo dat, dat, dat mensen eraan meewerken. Gewoon, weet je? Dat, ja, zo, oh, dat ja. is om, nou, zo onbegrijpelijk. En ja, dan een camera ja, midden in je huis je, Ik heb dan een stukje gezien dat die vader dan tegen zijn kinderen zegt, hè, papa gaat weg, weet je wel. En het is, ik vond het echt heel zielig. En Kinderen die kunnen toch niet op zo'n leeftijd beslissen, weet je, wel, of het hè, wel goed, of het niet goed is om daarmee te Ik kan daar maar één ding op zeggen: en dat is, er is maar één oplossing: Dat is gewoon daar niet naar kijken. En ja. dan is het zo weg. Nee, maar het is echt waar, dat is, dat is toch de enige oplossing. Ja, maar maar ik denk dat toch veel bekend. van mensen het heel ja. leuk vinden. Ja. Mensen ja. ja. kijken er ja. omdat we ja. het heerlijk vinden. Ja. Ach, wat zijn die kinderen zielig. Uh, volgende week kijken we allemaal ja, weer. Ja. Ja. Dus hou er in godsom over op. Ze maken het en ze gaan steeds een stapje verder. Waarom? Omdat er naar gekeken wordt. Straks, ik bedoel, kijk naar China. Executies, nou nog net niet. Maar de twee minuten ja. daarvoor gaan we een interview doen. En we zenden het gewoon uit. enige oplossing is, bek houden, niet kijken. Gaat het allemaal weg. Goed, punt ja. erachter. Ja. Leuk. We gaan naar de koning van van Spanje. Die dacht een ja. tijdje geleden zo van... "Joh, we kunnen mij schelen. Ik ben koning van Spanje. Ik pak 40.000 euro uit de kast. Trek mijn jachtkleding aan. En ga naar Botswana. Ja. Dus, de koning is daar in Botswana, een beetje lekker op jachtsafari. Grote doel, een olifant, Wee, wees eerlijk, er zijn weinig dingen zo tof als een olifant met een dubbellopers helemaal kapot knallen. Komt daar zo'n olifant aan, die staat daar met koning Juan Carlos voor zijn snuffen. Nou, en dan word je wel een beetje bang natuurlijk, want Juan Carlos is echt een fucking held. De koning, die recht zijn rug, richt en mikt en schiet die domme, domme recht door zijn stomme kop. Ja, moet je maar geen olifant worden. Smetje op de reis was wel dat Juan Carlos een hoop, heup brak... waardoor het hele tripje bekend werd. En toen moest hij een beetje zijn excuses aanbieden. Daar stond hij dan, de Spaanse koning. Al 37 jaar de vorst van alle Spanjaarden. Die een beetje bezweet, een beetje bedremmeld. Als een klein jongetje voor de camera moest gaan staan... in een toespraak voor alle Spanjaarden. En tegen die Spanjaarden zeggen... Uh, mensen, ik zal het nooit meer doen. Ik zal nooit meer op olifanten gaan jagen. Kortom, volgend jaar weer. Ja. <laughs> daar, Frank, wat is gescoord. We zitten in de blessuretijd en het is niet spannender geworden, bepaald niet. Sterker nog, een uh, groot deel van het stadion loopt in sneltreinvaart leeg in uh, Breda. Dat heeft alles te maken met het feit dat de thuisploeg nu op 3-0 achterstand uh, staat. In de blessuretijd het doelpunt gemaakt door Ruud Vormer op aangeven van de jongeman die net is ingevallen, Guus Hupperts, die uh, zijn eerste balcontact onmiddellijk uh, verzilvert in een uh, assist. En Vormer maakt nog een doelpunt voordat hij volgend seizoen naar uh, Feyenoord vertrekt. En zal daarvoor uh, misschien eerst nog wel eerst uh, eventjes de play-offs voor Europees voetbal moeten spelen. Nak heeft het geprobeerd uit alle hoeken en gaten. Kiescheck onder vuur genomen. Maar de Poolse doelman van Rode om onder geen enkele voorwaarde te passeren. Met name trouwens geprobeerd in de tweede helft in de eerste helft. Hebben ze amper wat geprobeerd op de eerste twee uh, minuten na. En inmiddels in de blessuretijd is deze wedstrijd, ik had het al gezegd, bij 2-0 gespeeld. Maar bij 3-0 is dat nog veel duidelijker. Roda wint in Breda met 3-0 van Nak. Goed, de kapotgeschoten olifant ja. door gewoon Carlos. Ik moet zo lachen als ik dat beeld voor me zie van die koning... die dan tegen een soort van deurtje in het ziekenhuis is gezet. En inderdaad, zoals onze correspondent Rob Saubergen net zei... zweetend een beetje zo, ja, een beetje sorry stabende. sorry ja, ja. En dan zien weghinken, ah, omdat ja. hij natuurlijk nog steeds last van zijn heup heeft. En denk ik, kan zo iemand er niet even aan denken... om die man gewoon even netjes ergens neer te zetten met een bloemstukje ernaast? Of hoe doe je dat met koningen eigenlijk? Maar niet tegen zo'n wandje en dan zo, zo weghuppelen. Het zag er niet uit. Ja, het was zelfs de... hij heeft er toch adviseurs voor, zou je Dat denken. Ja, Dat... ja. Maar hij heeft Overigens... toch ook adviseurs om die, die tegen hem kunnen zeggen van, hey, Misschien moet je niet olifanten gaan jagen nee, nee. in Botswana. Maar weet je wat? Dit is dan in dit geval een koning, maar ik even voor ons collega Jurgen van den Berg, die doet morgenochtend weer cappuccino. Mm. Die, die en, jacht en ook olifanten. Nee, morgen, nee, morgenochtend he, heeft hij gewoon contact met een Nederlands reisbureau die dit soort reizen organiseert. Dus oh, dat kan maak, gewoon. Je, maak je geen zorgen hoor. Ja, dit was ook een legale jacht, hè? Ja, het is een legale oh. jacht. Maar, ja, en, en weet dus, maar wat is er dan iets met die olifanten dat nee, die dan Nee, nee, wat, wat Het rare van is, er zijn dat dus te weinig dat? olifanten in het wild, deze worden gewoon gekweekt. Het is een soort kweekjacht. Is het. Ja, het is een ze kijk, zebra's zijn dan te veel. Zebra's die worden dan speciaal voor de jacht gevolgd. Ja. en die worden in losgelaten en dan mag je erop. Ja, maar dan, is niet maar dan doen erg. ze dus inmiddels met olifanten ook. Maar is en het dan dat is niet helemaal keuren? erg als het met, met olifanten is? Want dat je dat ja, soort dingen met, Omdat met... er daar in het wild wel echt te weinig van zijn. Zebra's, dat oh, ja. gaat dan Maar het is wel. niet meteen, ja. Het, ja, bedoel, ik ben ook geen voorstander hoor, maar het is niet meteen heel slecht. Want op deze manier komen namelijk wel heel veel mensen daar naartoe. Die gaan dat doen. Die beesten worden toch al gekweekt eigenlijk voor de jacht. En daardoor krijgen ze heel veel geld binnen om dan, dat zeggen zij dan, hè, om dan het de vaten op te knappen ja. of zo. Nou, botswana, nou, dat ja. hoor ik dan wel Botswana. Ja, ja, en het is toch ook, weet je, die man die komt uit een ander tijdperk. Ja, god, toen kon dat nog jagen. Moet je dat niet ook zo een beetje zien? He? Ja, meisjes Laat besnijden ze ook uit een ander tijdperk. Ja. Kan ook allemaal. Ja, ja gewoon de arme man. Zijn koning die wordt enorm gewaardeerd en die heeft veel voor het land gedaan. Laat die man dan, in de zoveel jaren olie van schieten. Ja, maar een maar rol bij he, he. het Wereld Natuur Fonds. Oh, oh. dat, is is wel wel. Ja. dat is wel raar. Maar ik denk dat Bernard zou... Dat was Bernard ook, hè? Diep in zijn hart zou die ook niet wel eens een keer dit gedaan hebben, misschien wel? Sowieso. Vol ja, ja, dat ja, weet altijd ik altijd, niet hoor. Ik wil de beste man nergens Yana, van zeker. beschuldigen, maar. Nou, postuur mag dat. Ik was laatst in <laughs> zo'n te hangen ze allemaal aan de muur nog al die hij geschoten heeft. Nou, ja, ja, ja, die beesten, ja, die, die en Er Dat toch ook olifanten. Nee, geen olifanten, helemaal bij. Dat was toch een vervent jager? Dat, ja, vond, dat ja, was toch ja. geen geheim voor? In de, de jaren vijf, Nou, vond. Dat moeten we niet zo hypocriet doen. Zou ik moeten weten? Nee, weet ik niet. Luc? Wij gaan even naar de shobbiesto. Ken, welkom bij de privéflits. We willen straks alles weten over de ontslagen bij SBS. Maar we beginnen met Jolante, want uh, daar is nieuws. Ja, dat kan ik wel zeggen inderdaad. Hè. Jolante heeft namelijk gisteren een appel gegeten. Oké, okay, we gaan over naar de headlines. Yes. <laughs> Paul Turner woog 125 kilo. Klopt, een minuut later was zijn koelkast boven en dan moog hij weer gewoon 65 kilo. Kiet Bakker moet vijf jaar de cel in. Klopt ook, hij gaat wel in beroep. Dit is Hart van Nederland met Silly D'Artel en Milika Peterson. Ja, dat is straks verleden tijd, hè? Ja, dat klopt ook. oude oh, dat, dat gaat eruit. Cilly D'Artel, Marine Dutois en die anderen, die moeten van SBS6 vertrekken. Ken is hier en Ken is mijn SBS6-watcher. Absoluut. Ja, de kijkers zijn het er niet mee eens. Uh, die zijn het, ja, die vinden het belachelijk. Uh, die, die zeggen van, ja, waarom zijn deze mensen die het programma, hè, de, de, het vlaggenschip van SBS uh, groot gemaakt waarom zijn die aan de kant gezet? Dus dat, uh... ja... oké, okay, dankjewel Ken. Goed paal. Ken. Dankjewel ja. ja, Ken. <laughs> Tot later. <tieel> Luc, jij vindt dit echt een schande, hè? Ja, het is toch een schande. Ik ben opgegroeid. Maar, oh, nou, opgegroeid. Ja, een beetje <laughs> dat opgegroeid met Cilly Datel. Ik vind ik altijd, als ik de tv aanzet en ik zet er langs zes... was Cilly Datel erop. Ik, dat hoort erbij. Je bent nu groot, Luc. Nou ja, ja. Maar, ja, maar dan nog. Maar je, je, je, je, je zou... Kijk, zij kiezen voor, voor dan verjonging. En dat is goed, hè. Verjonging, leuk. Maar je kunt ook kiezen om een instituut te maken... waardoor je respect afdwingt. En dat deden zij met Cilly Datel. En zij hebben nu Cilly Datel eruit gedaan. En ik denk dat, het, dat, dat uh, Hart van Nederland nu misschien wel een half miljoen kijkers minder gaat scoren. Je, De ondergang van, van, van, nee, van, ik eh, van nee, Hart van ik Nederland. Nee, ja, nee. Ja, ik, ik vind het ook lullig vooral. Ik bedoel, hoeveel jaar hebben ze er uh, wel niet gepresenteerd? Ja, nou ja, zolang ja, het uh, lang het lukt is nu... Hoe lang het Dat weet jij. Nou, ik denk wel, ja, volgens mij bestaat het al wel een jaartje of 15 of zo. Dus ja, dus, weet uh, je, aan de andere kant, ja. Ja, ja, goh, ja, ze willen voor jongen. En dan, ja, je kan ook moeilijk zeggen, nou, jullie zitten er al zo lang bij. Blijf maar lekker zitten tot je 65 ste Zo ja. kan je het ook zien. Ja, maar uh, ik weet niet wie wat ook alweer, uh, die er nu bij komt. Van de uh, Sandra, Sandra Schuwel. Ja, die, die is ook niet zo jong, toch? Nee, dus die nee. heeft ook nog een maar jaar. Maar die staat wel een soort van, van nieuw. Ja, die is wel nieuw. Ja. Zielig, dus. Ja. niet Allemaal niet meer Weet kijken, we. gewoon boycotten, net zoals Erik net. Uh, Erik zegt, wijzen, je zegt niks, nee. Erik. Kijk nee. je nou naar de had van Nederlanders? Oh. We zetten er een put achter. Het is wel, want ze is wel leuk, jullie dat telden. Absoluut. En die andere ook, die we uh, die niet zo goed niet. kennen. Milica <laughs> Petersson. Oh, oh, dat was ik. die naam vergeten. Ja, even op Milica Petersson. Prima. We gaan naar <laughs> Nebel. Volgens voormalig en Frits Hoekstra heeft de prinses gewerkt voor de Geheimdienst Ja, dit is een uh, gerucht wat al eens eerder de kop heeft opgestoken en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 Onze spionnen. Jeroen. Alleen je al ins en outs. Pan Waar of, of niet? Mag er niks over zeggen? <laughs> geen idee, geen idee. Ja, ik wil zelfs. Hetzelfde. Spannend, juicy. Ja, wat ja, ik om naar te luisteren. Ze deden het ook met die lange, hoor, niet? Ja, ja. met die doet ze het niet. Nee. Noem juist iemand met wie ze het niet deed. Nee, dat weet ik <laughs> toch niet. Maar ik vind het laat er even een beetje met rust. Ze heeft wel wat ja. anders aan de hoofd op dit moment. Erik, ja, Gilsa, ja. Jeroen. Luc daar. Yes. Mark Harleman, onze regisseur! Mark Harleman! De achter de week. Kom. Ja, heb binnen. Eigenlijk mogen, eigenlijk mogen we regisseurs Bart. helemaal niet op de radio, hè? Eigenlijk, nee, nee mag niet. Ja. er zit iemand te huilen daar. Ja. Nee, ik vind het echt heel erg. Oh. Echt. Je, ja, je weet je, niet hoe erg ik het vind, Waarom Bart? ga je stoppen? Omdat ik meer kan verdienen. <laughs> Nou, dat snap ik het. Hij gaat naar het hart van Nederland! Hey, Bart is de verjonging. <laughs> yeah. ja. Ga Hij gaat de lunch. naar lunch, Na lunch.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 Profiteer tot en met 20 april van deze en andere spectaculaire Happy Days kortingen via centralpoint.nl slash happydays. Wees er snel bij, want op is op. Dit is Radio 1.